7 uur. door Alt Megens met het NOS-journaal. Het kabinet en provincies investeren de komende jaren meer dan een miljard euro in bredere wegen, huizenbouw en het openbaar vervoer. Het geld gaat onder meer naar betere infrastructuur tussen Amsterdam en Hoorn. de aanpak van files tussen Nijmegen en Eindhoven. en duizenden nieuwe woningen in de regio Utrecht. Ook gaan het bus- en treinstation bij Schiphol op de schop. Het kabinet investeert verder in extra wissels bij Schiphol, waardoor snelle treinen vanaf het HZL-traject kunnen doorrijden naar Groningen en Leeuwarden. Vanaf 2023 wil de NS de nieuwe Intercities naar het noorden laten rijden. Die treinen kunnen 200 km per uur, maar het grootste deel van dat traject kan die snelheid nog niet aan. De Tweede Kamer is verbijsterd dat Marokko en Nederland nog geen gesprek hebben gehad over het terugnemen van asielzoekers. Staatssecretaris Broekers zei dat ze in Marokko op bezoek wilden maar dat het ministerie van Buitenlandse Zaken haar had laten weten... dat ze daar niet de juiste mensen zou spreken. Onder meer de SP en GroenLinks willen snel opheldering. In een week tijd zijn in de Verenigde Staten... vijf mensen overleden door het roken van e-sigaretten. Daarmee staat het totaal aantal doden dit jaar op 47. Alle slachtoffers hadden longklachten... als gevolg van het zogeheten vepen. Volgens de Amerikaanse gezondheidsautoriteiten... zijn er nu bijna 2300 mensen ziek door vepen... en stijgt dat aantal elke week. Ook in Nederland is er discussie over de e-sigaret. Onlangs werd door longartsen gepleit voor een totaalverbod. De politie heeft een groot drugsmokkelnetwerk naar Australië opgerold. Er zijn elf mensen gearresteerd, onder wie twee Nederlanders. In Brabant zijn chemicaliën in beslag genomen... die bij de productie van ecstasypillen worden gebruikt. Volgens de politie hadden de criminelen een jaaromzet van honderden miljoenen euro's. Het weer, het is bewolkt, bijna overal droog. Later op de dag soms wat zon, 7 tot 10 graden wordt het...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 To stop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 Dat ik ik zeer, wat ik met je wil en ook nog wanneer Je kan me raden wat je zegt zelf als ik je vertel dat ik niet van Maar ik kan veel beter zwijgen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 Hoe kom je geeft dat ik van jou hou? Waarvoor ik nu nog weet, maar ik kan veel beter zwijgen. Oh, ik kan veel beter zwijgen. Ik kan veel beter zwijgen. internet, ja, internet.